Herman Vriend met het NOS Journaal. Naar de beurzen in Europa zijn ze flink onderuit gegaan. De Japanse Nikkei-index sloot zojuist bijna 4% lager. In Hongkong staat de Han Seng-index op een verlies van bijna 5%. Wereldwijd vrezen beleggers voor een nieuwe recessie. Ze hebben twijfels over de financiële stabiliteit van de VS, Spanje en Italië. Gisteren gingen daardoor ook de beurzen in Europa en de VS onderuit. Op Wall Street verloor de Dow Jones-index ruim 4%, de grootste daling in bijna drie jaar. In Nederland sloot de AEX ruim 3% lager. De zorgen onder de beleggers leiden ook tot een daling van de olieprijs. Die staat nu op het laagste niveau in zes maanden. Zeven regionale kranten van uitgeverij Wegener kunnen door een storing vandaag niet verschijnen. De storing zit bij automatiseringsbedrijf Getronics en ontstond gisteravond als gevolg van kortsluiting. Daardoor konden de opgemaakte pagina's niet naar de drukpersen worden gestuurd.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 Jeff vindt dat hij slachtoffer is van vervolging van een religie. De NASA zegt dat er op beelden van de planeet Mars mogelijk stromend water te zien is. Op een steile helling zijn donkere strepen te zien die in een dal lopen. Omdat die strepen onder invloed van temperatuur vervagen, denkt de NASA dat het stromend water zout is. Dat zou de kans groter maken dat er leven bestaat op Mars. Het weer in het oosten is nog wat regen, in de middag opklaringen met wat zon, Middagtemperatuur zo'n 22 graden. Morgen trekken buien over het land en is het iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS. De zonbakker van de ANWB. De A22 vanuit Velsen naar Beverwijk is bij de Velsen tunnel afgesloten. De oorzaak is een technische storing. Tot zover de verkeersinformatie